De kast. Een spel in twee delen van Maggie Ross... vertaald door Ina Neeseker, Regie Abt-Leupler. Eerste deel. Waar blijft die nou? Nee! Oh. Oh. oh, ik dacht dat je nooit kwam. <tie> nou... Nou, het, ga, het, gaat, het gaat al beter. Het gaat al beter. Die daar trek ik niks van aan. Ik maak me daar niet druk om. Nou, het is al zo dat een paar het opgeven. En als je nalopt, wat dan nog? Wat geeft het? Voor mijn bed lopen alle jongens in het dorpje na, al was je de rat vangen zelf. Ja, je, je begrijpt het niet. Het zijn maar kinderen, Raymond. En ik heb niks te verbergen. Jij toch ook niet? Natuurlijk zijn ze nieuwsgierig. Ja, welk kind zou dat niet zijn als ze jou avond aan avond zo de vrije natuur in zien hollen? Ja, niet elke avond. Hoogstens twee keer per week. Meer niet. Twee keer per week dan? Maar ik zou best vaker willen. Jij toch ook? Of niet soms? En nou, Waarom bang wezen voor stel kleine jongens? Nee, ik ben niet bang. Voer of laat hoort het hele dorpen toch? Als ze het nou al niet weten. Dat niet waar. Niemand weet het. Niemand is helemaal hier geweest. Vanavond zijn er maar drie tot aan de meadow mee geweest. Vorige week nog vijf. Wordt dus wel beter. Maar wat dan nog? Je wilt toch niet dat we ons eeuwig blijven verstoppen? Eens komt iedereen er toch achter. Ja, toch? En dat geldt ook voor hem, niet? Dat heb ik je toch gezegd? Hij moet het weten. Dat is toch zo? Zuur er niet zo over door, Claire, je bent nog erger dan hij. Het zou beter zijn als het hem gewoon vertelde. Dat zou wel zo aardig zijn. Ik zeg het hem wel. In plaats dat hij van een ander moet horen. Je blijft er maar over doorzeuren. Nee, ik vraag alleen maar Dat van... weet je ook, dus waarom geloof je me niet? Wee, wee. Hou op. Het is moeilijk. Ik moet ook aan mijn moeder en vader denken. Wat moet ik daarmee? Ze verwijten me nou al. Hij de... heeft niemand anders dan mij. Ik kan hem niet zomaar botweg zeggen dat ik wegga. Dat pik hij niet, en terecht. Maar je zegt zelf dat je daar weg moet, waar of niet? Ik vraag me af of hij weet wat hij zonder me moet beginnen. Dat zegt hij zelf. Ik steun op jou, Ray Ray, zegt hij. Dat soort dingen verander je niet op slag. Je moet ook een beetje diplomatiek wezen. Het, het handig spelen. Want doe je dat niet, dan kom je nooit weg. Dat is het punt met Thompson. Die moet je voorzichtig aanpakken. Hij moet niks hebben van veranderingen. Die werken storend op hem. Op zijn werk bedoel ik. Als hij uit zijn doen is, dan leidt zijn werk daaronder. En waar blijven we dan? Een kunstenaar, die heeft nou helemaal rust nodig. Ja. zo, hier nog een strikje, zo. Meneer Thompson? Ja. Meneer Thompson? Ah! Oh, wat beelden Ja, zijn eh, oortjes, mevrouw Kruip. Fijntjes zo. Ik snap niet hoe het voor mekaar krijgt. En niet eens een foto om het af te kijken. Ja. Zijn ze snorren niet schitterend? Ja. En een echte staart. Ja. Oh, ik kom eigenlijk kijken of u geen last hebt van het open raam. Hij heeft gelijk. U kan het leven veel beter nemen als het komt. Met zijn plezierige en vervelende dingen en zo. Ja, toch? Hij doet of het allemaal vanzelf spreekt. Nee, dat zie je helemaal verkeerd. Hij is doodsbenauwd. Hm. Ik heb er anders net zo goed recht op dat je met mij rekening houdt. Natuurlijk wel. Alleen moet ik het bij hem kalm aandoen. Dat zeg je nou al zo lang? Hij hoort het wel als het eraan toe is. En dat kan ik alleen bekijken. Hoe lang wil je het dan nog voor je houden? Het is alweer drie weken geleden dat je vond dat je toch maar op moest brengen... om het hem te vertellen. Hij hoort het wel. Ik ben nou zover met alles dat ik kan beginnen. Ik ben al met het hout bezig. Ja, meneer Thompson, ik moet het er nou toch eens met u over hebben... voor het te laat is. Ach, nee, nee, nee, nee. we moeten hem zijn gang laten gaan. En ja, dan kan je hier helemaal niet meer keren. Hoe moet ik dan schoonmaken? Met een beetje handigheid, zoals altijd, mevrouw Kruip. Laat een kast onze goede verstandhouding nog niet bederven... Als Raymond hem voor mij wil timmeren, dan mag hij dat. Ik heb alles al opgemeten. Dat zei je de vorige week ook. Zo lang duurt het toch niet om van een paar houten planken een kast in elkaar te zetten? Wat weet jij er nou van? Nou, met al die machines op de houtopslag. Daar heb je het zo mee gezaagd. Meneer Ward vindt dat best. Nee, het moet er echt een stuk vakwerk worden. Hij voelt dat er wat aan de hand is. Hij zorgt wel dat het een hele tijd gaat duren. Daar weet je helemaal niks van. Maar hou op! Hij is een kunstenaar. Ik kan hem niet met prutswerk opschepen. Daarom maak ik hem voor hem. Hij wil een kast die tegen een stootje kan. En ik ook. Niet van dat lopende bandwerk. Helemaal handwerk met een kraallijst. Mooie randjes. Is dat het wat meneer wil? Mooie randjes? Nou, dat krijgt hij in elk geval. Van mij krijgt hij vakwerk. Of hij dat leuk vindt of niet? Wat? Met houtsnijwerk en zo? Ach, het snijwerk, Dat weet ik nog niet. Zoals in de kerk. Een kast waar een oude man zo'n dertig jaar aan heeft gewerkt. Tot hij te oud was om nog... Au! Nee, niet zo'n kast. Helemaal niet. Een gewone kast, anders niet. Degelijk werk. Ik zou wel eens willen weten wat hij werkelijk doet. Misschien is hij al lang tevreden met paar plank om zijn kwasten op te leggen, wie weet. Dat zou iemand hem misschien eens kunnen vragen. Iemand bedoel ik. Die niet zo bang is om vragen te stellen en een eerlijk antwoord te krijgen. Als hij maar half zo bijzonder is als hij hem afschildert, dan moet hij dat begrijpen. Zo'n tussenmuur is er eigenlijk ideaal voor. Het... Ook oh, maar hiervoor zie je een probleem. Ik zal het hier voorzichtig aan moeten pakken, Thompson. Thompson? Ah, hou je mond, Ray. Ah, dat ziet er niet zo best uit. Oeh, was een kans verkeken. Och, wat had ik al lang zien aankomen. Achter de scheidsrechter zijn rug lukt altijd. Ja, maar lang kan hij niet blijven liggen. Dat wordt zo gefloten. Laat hem aan! Het is toch afgelopen? Ik wil het zien! Ach. Nou, wat zei je? Niks. Nou, kom nou, zeg. Niet zo zielig. Het was afgelopen. Ja, dat was het. Wat is er? Verveel je Moet ik met je spelen? Moet ik je hameren vasthouden? Ga hm? ah, een eentje wandelen. Of nog beter, een eind trimmen. Die muur is links nogal gammel. Het kan wezen dat ik steunen achter de planken moet zetten. Boeiend. Ik mag graag over planken praten. Ik doe het voor jou. Waar verdien ik het aan? Moet ik het maar weer afbreken? Nee, Ga maar door. Hoor. Ik zal je niet tegenhouden. Niet dat ik zo lang in spanning heb gezeten of je eraan zou beginnen. Ik ben toch begonnen, of niet soms? Ik sta ervan te kijken. Ik had er vergif op durven innemen. Wat mij zo intrigeert is, waar je de energie vandaan haalt... Ik ga je een heel nieuw daglicht zien. Hier steekt een hele nieuwe dynamische persoonlijkheid de kop op. Blakend van energie recht op zijn doel af. Geen gewacht meer of een ander hem te hulp komt. Weet wat hij wil en zorgt dat hij het krijgt. Schij uit. Ja. Draagt zelfs zijn eigen kleren. Je gaat vooruit. Weet je dat? Weet je wat je er net deed? Je handelde op eigen initiatief. Mooi zo, dat mag ik zien. Ach, kom. Ja, even nog door ook. Onze race zit vol verrassingen. Ja, je hebt me er lang genoeg over doorgezaagd. En mijn woorden hebben hun uitwerking niet gemist. Kijk nou toch eens aan. <laughs> zeg, is dit wat ik hier voor me zie? Eerst eerste begin van een kast. <totstuk> je hebt nog niet veel gedaan, hè? Nou al moe? Alleen even uitpuffen, ah, even nadenken. Ja, ja, ja, dan maak je niet te moe, hè. Je zou een uh, kop koffie voor me kunnen zetten. Ik krijg het idee dat het vandaag niet zo gezellig wordt. Leem me dan je fiets? Nee, je gaat niet met de fiets. Die is van mij. Kleine witte haartjes op zijn staart. Zo. De J van januari zetten we keurig naast zijn kleine linkeroortje. Ik ga hoor. Hm? Ja, ja. Plezierig trimmen. Ik blijf niet zo lang weg. Wanneer geef je het eens op, Ray Ray? Wat? Het was maar een grapje. Ja, maar ik, ik moet ook fit blijven. Je had gelijk. Ja, dat was weken geleden. Eén van mijn stomme geintjes. Je kent me toch? Ja, ik blijf ook graag fit. Ja, dan kopen we een vrij klimtuig voor je. Nou, kom toch, Ray Ray. Maar is je gevoel voor humor. Je kent me toch? Ik kraai maar wat niet meer ik, ik blijf graag fit. Kom eens hier. Als je dat met zoveel woorden wilt horen... ik bedoelde niet dat je zwaarder werd... Het was het licht. De bui waarin ik was. Ik, ik weet het niet. In elk geval hoef je me niet dat steeds weer opnieuw te laten voelen. Dat doe ik niet. Ik, ik werk aan mijn conditie. Ik blijf graag in conditie. Hou nou in vrede, vredes eens op over je conditie. Het is belachelijk. Ja, uh, dan ga ik nou. Nou, je doet maar. Hou op. Dan ah. niet zo gek. Ach, jij doet gek, niet ik. Ik hoef niet zo nodig langs de tuintjes te rennen om iets te bewijzen. Er valt niks te bewijzen. Zij zegt het, niet ik. Ja, waarom mag ik niet trimmen als ik er zin in heb? Als je dat nog één keer zegt, dan... Nee! Ik... Goed, ik... Kom je dat ding? Goed, geef me mijn jasje. Fruit, geef op. Ik ga alleen. Zo? Ja, als, ik, als ik alleen ben, dan ga ik behoorlijk hard. Je meet het. Ja, in, in tempo, als een hardloper. Ik hou mijn tijd bij, zo'n beetje. In die kleren? Die zitten me niet in de weg. Zoals ik, wou je zeggen. Nou ja, ik... Uh... Wat? Ik heb zo'n idee dat er wat anders achter zit. Ja, ik moet nou weg, Thompson. Het wordt al donker. Nou, oh, geen gang. Loop jij maar, mannetje. Ga jij de hort maar op met dat logge lijf van je. Laat je vooral niet afhouden van je goede voornemens. Tot straks dan, hè? Wacht daarna. Ah. Ketting. Verstomme! Verstomme, verstomme, verstomme! Rottige planken! Doe wat warms aan. Er zit kou in de lucht. Het is juli. Je weet het nooit. Ik liep in juli die angina op verraderlijke maand. Hij kon een jaar naar zijn slaaf fluiten. Ja, wat doe je nou? Ik hoef geen sjaal. Ik blijf niet zo lang weg. Wat hebben we vaker gehoord? Lippenstift. En poeder. En ik kan mijn haar. En dan moet het met mijn haar. Waarom ga je voor de verandering niet naar de kapper? kan je in de gang blijven. Nou, allez, luister. Zal ik de tv aanzetten? Kan je kijken. Nee. Doe ik, ik geef hem de krant en laat hem een programma kiezen. Doe geen moeite. Nou, je Schiet liever op in. met je gefrutsel en ga. Hoe eerder ze weg is, hoe eerder is ze terug. Dat is tegenwoordig niet altijd zo zeker. Hé, Claire? Ik heb je al gezegd, ik bleef niet zo lang weg. Sleutel. Ja. Um, ja. Het kan ook niet lang, als je stiekem ziet. Wie doet hier iets stiekem? Je kan hier geen stap zetten zonder dat iemand het moeilijk over doet. Neem dan eens mee naar huis, kind. Kunnen wij hem ook eens bekijken? Wat zou er met deze zijn, denk je? Getrouwd, vermoedelijk. Ze weet ze wel mooi uit te pikken. Hm? Ik was de wanden met een tap. Het zal wel stevig genoeg zijn, zal het niet? Waarom al die moeite, hé? Twee keer zoveel werk en dubbel zoveel tijd. maar nou, dat doet er niet toe hoe lang het duurt, meneer Woord? Ik wil goed werk afleveren. En voor de binnenkant wil ik eikenhout gebruiken. Ja, maar waarom neem je van binnen niet eh, een keurstuk stuk hardbord? Laagje ja. bijt ze is, niemand ziet het uh, verschil. Nee, nee, dat is niet goed genoeg, meneer Woord. Er moeten van binnen houten panelen op. Oh, en daar is zeker nog uh, steen achter. <laughs> Moet hij daar een opbergen, mummy? Als je het zo doet, kan hij nog langer mee dan het huis zelf. Nee, ik zou mijn planken gebruiken voor de zijkanten en uh, voor de bovenkant. En Een paar binnenin als legplanken. Een beetje zorg besteed aan de voorkant. En hij kan hem al met een week gebruiken, hè? Nee, nee hij heeft veel liever dat ik er mijn tijd voor neem. Uh, hij is erg precies. Ah, Hij ziet heus geen verschil. Nee. Oh ja, vast wel. En ja, dan krijg ik weer gedonder. Hij kan erg vervelend worden als hij zo'n bui heeft. Wie? Die? <laughs> dat is toch de gemoedelijkheid zelf? ik kan ontzettend driftig worden. Wat ah, meen je? Het ene ogenblik is alles best. Dan zeg je iets en meteen schiet zijn hand uit... en krijg je het eerste het beste dat hij pakken kan in je hoofd. O, ja, stille water, hè? Ja, je zit gewoon rustig ergens over te praten. Je vakantie bijvoorbeeld. En je zegt dat je best eens wat anders zou willen dan Turkije... en ineens krijgt hij de pest in. Ja, maar waarom dan? We ja, hebben altijd naar Turkije. Dan heeft hij oude vrienden. Wat een ander leuk vindt toch niet? Dat zal helemaal zorg zijn. Dan zeg je ook als we nou voor de verandering eens naar Londen gingen. En meteen begint hij ja. te schreeuwen dat je een doordrammer bent... en vliegen de aardappels in het rond. Ja... Aardappels, dat meen ik. Die blijven op de muren zitten en zo. Het zit om nog. Zo hard als een biggel. Ja, gevaarlijk om daar te wonen. Je kan daar maar beter wegwezen, hè? Helstetournelen moeten dat zijn. Daar ik nog om, joh. Ja, ik zou beter af zijn, dat weet ik. Ja, hou eens vast, joh. Ja. ja, goed zo. Ik ja. zou best op mezelf willen wonen. Ik zou die tv niet altijd aan willen, bijvoorbeeld. Daar word je gek van. Er zijn nog zoveel andere dingen te doen. Vooral in de grote stad kan je uitgaan wanneer je wil en niemand iets te vragen. En geeft het top hoe je weer thuis komt. Vooral niet als je een fiets hebt. Ja, het stadsverkeer is tegenwoordig ook geen lolletje. Maar je kan altijd nog met de fiets gaan, niet? Ik zou de fiets kunnen nemen waar ik ook naartoe ga. Nou, uh, waar ga je naartoe, hè? Uh, Nou, dat weet ik nog niet. Maar je mengt het uh, serieus? Ja, uh, ja dat, dat is te zeggen, ik, ik denk van wel. Maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Wel, wel, wel, wel, wel. Ja, stille waters hebben diepe gronden. Je moet het een beetje organiseren. Ja, nou, het is, een, het is een hele stap. Hoor. Ik heb er al heel ja. wat over nagedacht. Maar laat het me wel weten als je je stap genomen hebt, hè. Het heeft me een hoop tijd gekost om je op te leiden, jongen. Ja, er waren momenten dat ik bijna spijt kreeg dat ik je aangenomen had. Eén keer is het zelfs zo ver gekomen dat ik er met hem over heb gepraat. Ja, Luca, voor jou beschikt hij over de nodige overredingskracht. Toen hij ze zeg, je had gezegd dat ik je bijna opslag gegeven. Ja, ik zeg alleen dat ik te overdenk. Er staat toch niks vast. En ik moet eerst mijn werk afmaken. Oh ja, ja, ik, ik zou me eerst die kast voor hem afmaken. Loop je niet het risico dat er weer piepers om je oren vliegen? Ja, u spot er maar mee, omdat u niet weet wat het is, meneer Ward. En ik heb het ook nog nooit verteld. Maar het kan maken dat je echt een hekel aan hem krijgt. Ja, beloofd is beloofd, dus het heeft geen zin om nou al over weg aan te praten, hè? Mensen kunnen wel altijd vragen wanneer ga je daar weg? Maar, maar hoe kan je dat als je nog een karwei te doen hebt? Dat zeg ik ook altijd tegen haar. Ga daar aan de andere kant zei jongen. Ja. Wie? Ja, dan kun ja. je pas over weg gaan denken. Als het allemaal klaar is, als je niks meer hoeft te doen, maar ik laat het niet op je leggen. Ik moet heel goed weten wat ik wil voordat ik eruit trek. Dat is de beste methode niet. Iedereen met zit maar aan je te trekken, maar even stil te staan op zijn om met twee handen te duwen moet eens rustig nadenken, dat is toch niet goed? Het is beter als je eens met rustlieden. de rust liet. Is schuld hoor, meneer Thompson. U bent aangemoedigd. Oh, kom, kom, kom. Dat moet u iets zeggen, mevrouw Craig. Dat moet ik wel zeggen. Ik kan toch zeker niet rustig toekijken als u zich in de hoek laat drukken? Nou, als ik u hulp nodig heb, dan kom ik meteen bij u. Uh, een biscuitje? Nee. Had het mij maar eerder gevraagd. Maar dat heeft u niet gedaan. U hebt me aangemoedigd. Ik kijk, nou eens wat een knots van een ding. Wie ben ik om een ander in zijn scheppingsdrang te beknotten? Ik had er meteen gezegd waar het op stond. En anders mijn wel. Had het hele ding eruit gegooid. Maar dan nou nou. het mooi verbrandhout gebruikt. Dat kon ik hem toch niet aandoen. Denk een beetje om mijn voeten. Ja. Mooi zo. Nee. U krijgt hier nog een hoop narigheid mee. Vertel mij wat. Sis. Hoe lang is het nou al niet geleden dat hij wat voor u gedaan heeft? hè? He? Nou ja... U... Hij heeft nog nooit eerder iets gedaan, nee toch? Nou... U... Geen vinger heeft hij uitgestoken, alleen als, als u het zei. Mm -hmm. dat we gezien hoor. Dat u moest smeken of hij die, of die met het zeil wou helpen. Nou ja. En wat ik zie vergeet ik niet gauw. Ik mag dan niet op mijn weg liggen om het te zeggen, meneer Thompson. Maar ik voorzie narigheid. Hij doet dit alleen maar omdat hij wat van u wil. Of omdat hij u wil pesten. Mevrouw Kruip, dat is niet zo. U gaat me toch niet vertellen dat u dat kreng hier wou hebben, hè? Hij neemt de halve kamer in beslag. Zit de deur er nog niet eens in? Ik wilde iets om een kwasten in op te bergen. Jim zegt dat een pot op de schoorsteen ook goed was geweest. En waar scheept hij u mee op? Met dat ding. Nou ja. ja. U mag voor de kost opdraaien. Overal stof. Je moet je teken weg. onder. En ik, het testen. en ik zal u eens vertellen waar het op begonnen is. Om uw fiets. Mevrouw Crabbe. Ja, daar heeft hij al heel lang een oogje op. Hij vond het helemaal niet leuk dat ik hem betrapte toen hij hem zat op te poetsen. Een nars antwoord dat ik kreeg. Ja, lach maar. Hij heeft er al lang zijn zin op gezet, niet? Ach, er is toch niks op tegen dat hij hem af en toe leent. Ik zou hem mijn fiets niet toevertrouwen, meneer Thompson. Kijk maar hoe hij dat mooie beeldje brak dat ik u had gegeven. Geen woord van excuus. Niks. Nu was maar weer zo goed om heerlijk op te bichten. Hij zei geen woord. Hij deed op zijn neus bloed. Dat is verleden tijd, mevrouw Kruijp. Als was jaloers op dat beet. Ach, dat is nog zo. En mensen die kostbare spullen breken, die moesten overal maar gewoon afblijven. En als ze wat breken, dan moeten ze dat goed weten. Mm, nou, is er nog een uh, kopje thee, denkt u? Eten moeten ze dat. Nee, nee nou, nou laten we nog geen oude koeien uit de sloot gaan. Hij moet weten dat hij iets verkeerds heeft gedaan. laten we het vergeten, hè? Dan probeer ik het ook. U, eh, uh, u praat er niet met hem over, hè, mevrouw Grapp? Nou, hij zou nijdig op me kunnen worden. U haalt uzelf alleen maar meer moeilijkheden op uw hand. Je kunt de kilometers wandelen. Met niks dan veen en hei. En overal de wijde hemel heerlijke frisse lucht. Mm -hmm. Niet veel anders dan hier dan. Hier heb je geen hei en geen bloemen. Koren nog eens koren. Nou, en uh, dan heb je nog de zee, als mm. je niet van hei houdt. Het kan daar een beetje eenzaam zijn. Ik kan geen zee meer zien. Elk jaar weer. Niks dan golven en boten en afschuwelijke kerels met marineblauwe petjes. Ja, luister. Als jij geen zin op om te gaan, zeg het dan. Ach, ik zeg toch niet dat ik niet mee wil. Daar lijkt het wel op. Eén moment wil je beslist weg en het volgende... Nee, als ik klaar ben met die kast. Als ik klaar ben met die kast. Met andere woorden, je weet het niet zeker. Het is een hele stapkleur. Je zou het hem kunnen vertellen. Om te beginnen. Begin dat nou niet weer over. Ja, ja, dat doe ik wel. Je moet het hem zeggen. Mijn vader en moeder weten het. Dus nou is hij aan de beurt. Weet je nog... Wat je zei, dat je je eigen leven wilde leiden. Al je idee dat je je eigen weg wilde zoeken in de wereld. De tijd gaat voorbij, Raymond. Voor mij net zo goed als voor jou. Ik laat me niet meer afschepen, alleen om hem. Als het voor jou bij hem net zo vervelend is als voor mij bij mij thuis, dan wordt het tijd dat we daar wat aan doen. Nou, dit wordt alleen maar een korte vakantie. We kunnen kijken hoe het ons bevalt en dan plannen maken voor de toekomst. En als hij me niet meer terug wil? Het is net zo goed jouw huis als het zijn. Je doet soms of je een soort van godheid is. Ja, ja, jij hebt goed praten. Hoe zit het met al die jongens die volgens jou zo smoor verliefd op je waren? Waar zijn die gebleven? Moet ik soms wel alles doen wat zij niet voor je over hadden? Dat waren alleen maar vrienden. In de verloving heb ik nooit wat gezien met geen van de jongens. Ja, ja, ik denk dat ik beter terug kan gaan. Je, je wilt toch met mij mee, hè? Ja, hè, ik wil niet dat je Ray Ray zegt. Ik moet er vandoor. Je moet daar hoe dan ook weg, is het niet? En alleen heb je het nooit gekund, want anders had je het wel eerder gedaan. Dat je het niet deed, dat, dat, dat komt dus door hem. Nou, tot volgende week dan, hè? Ja, ja goed. hem maar niet, lieverd. Ik regel het wel met hem voor je. wilt u. Hebt u geklopt? Nee. Uh, ja, dat is te zeggen... Heb ik u al niet eerder gezien bij Verlie, uh, de, de, de slager? Ik werk bij de kruidenier. Ah, juist. Ik wil even binnenkomen. Ik moet u een paar dingen vertellen. Oh, oh, nou, neem u niet kwalijk. Ja. Maar uh, het hoeft toch niet lang te duren, hoop ik, want ik ben met een kalender bezig. Ach, komt u niet mee naar buiten, hè? dan kunnen we ons daar beter keren. Nee, niet hier. Nou, dan voorzichtig, dan voorzichtig. Even hier langs dat ding. Mooi, zo. Hè? Ja, als u van de kruidenier komt, gaat het zeker over geld. Maar ik kan me niet herinneren dat er nog wat open staat. Ik ben een vriendin van Raymond. Ach, ja. Raymond heeft blijkbaar meer vrienden dan je zou denken. Wat is daarop tegen? Helemaal niets. Nee, nee, nee, helemaal niets. Hij heeft eerder vriendinnen gehad. Alleen maak ik meestal in een vroeger stadium kennis met ze daar hoeft hij u toch geen toestemming voor te vragen toestemming waarvoor of, of je vriendinnen op naam mag houden Ah, juist ja. hij heeft u toch niet nodig om te weten wat hij wel of niet moet doen en wat wil hij dan wel doen op zijn eigen benen staan ah. hij is dertig ja. hij wil zijn eigen gang kunnen gaan zonder dat eerst aan u te hoeven vragen hm. ja waarom zou u zijn eigen vrienden en vriendinnen niet kiezen hm. Daar hoeft hij u geen toestemming voor te vragen. Nee, nee. Nu nee, nee. vraagt het hem toch ook niet eerst als u zijn een keer met een meisje uit wil? <kwijnt> nou, dat geldt ook voor Raymond. U gaat gewoon niet. Raymond moet ook weg kunnen als hij daar zin in heeft. Hij wil met mij weg. Ik ben er nog niet zo zeker van wie hier wat wil. U schijnt ermee te willen slepen in door uw zelf verzonnen heilloze avontuurtjes. En dan ook nog te bedenken dat u de enige bent die zoiets ooit geprobeerd heeft. Hij wil met me gaan. Oh, een erg ruim begrip, dat gaan met. Hè? Ik weet niet of Raymond dat beseft wat dat inhoudt. Je ergens voor inzetten is zijn sterkste kant niet. Nee, hij is nou niet bepaald een uh, doordouwer. <laughs> ja, hij heeft het al eerder geprobeerd, weet u. We vergissen ons allemaal wel eens. Maar u moest hem niet tegen zijn zin thuis houden. Hij heeft u alles al verteld, hè? Hij heeft u alles verteld over zijn andere sprongetjes naar de vrijheid. Alles over die andere vriendinnen die hij zo ver probeerde te krijgen... dat ze hem op sleeptouw namen. Maar er was er niet één precies zoals u, natuurlijk. Hij ziet het kennelijk niet meer zitten. Het idee dat je dat voor je eigen broer zegt... Wat? Nee, maar... Hij heeft me nodig. Als je het dan alleen niet redt, dan heeft hij mij toch nodig? U moest blij zijn dat u van die zorg af bent. Zo? De... We zijn zo goed als verloofd. Wat? Nou, dit is zijn ring, niet? Maar het is toch... Het is dus maar goed dat ik naar u toe ben gekomen. Je kan maar beter voor je huwelijk met je aanstaande familie kennis maken. Vindt u ook niet? <lacht> Ja... Niet oh, nee, nee, nee, nee, alstublieft, alstublieft. Neemt u me niet kwalijk. Gaat u weer zitten, alstublieft. Uh, weet u, ik vind eigenlijk... dat ik u wat meer moet vertellen over uw uh, aanstaande. Uh, ik heb al vaker gedacht... dat het niet eerlijk van me is om, om zoveel voor me te houden. Uh, u hebt me eigenlijk een dienst bewezen... door zo bij mij binnen te vallen en op elkaar te spelen... Ja, veel harteleed zou voorkomen kunnen worden door een verstandig en simpel gesprek, nietwaar? Eerlijk en openhartig. Ik kan u alles van Raymond's kleine zwakheden vertellen... en u kunt mij weer raadsvragen hoe u die het beste kunt aanpakken, nietwaar? Hij is toch niet ziek? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Lichamelijk is hij zo sterk als van ons. Ach, nee, hij meent het niet zo, hoor, maar... Pas op als hij zo'n emotionele woedeaanval krijgt. Als de subjectieve emotionele geladenheid tot uitbarsting komt... ten gevolge van spanning. Hypertensie, hè? Dan zou je haast aan schizofrenie gaan denken. Dan is hij dus ziek. Nee, nee, nee. Geen sprake van. En uh, laat hij het maar niet horen. Met een beetje tijd komt het uh, met ons allemaal best in orde. Ook met Raymond. Rust, rust, ja. Daar draait alles om, en met alle respect. Ik vraag me af of u hem dat kunt geven. O, ja, natuurlijk. Want kijk, de bijzondere zorg die een dergelijk gestel vraagt, vereist de volle rust van een kalme omgeving. Dit hier is altijd zo'n toevluchtsoord ooit geweest. En iedereen die hem hier weg wil rukken... doet er goed aan de gevolgen zorgvuldig te overwegen. Dit alles hier is volledig aangepast aan zijn behoefte. Door mij. Ja, ik had kunnen verhuizen, de hele boel kunnen verkopen... en een groter huis nemen. Maar... Van wie is dit huis dan? Van mij? Hoezo? Tja, mijn hemel. Hij maakt het wel bont, hè? Ik... Uh... Geloof dat hij zei dat uw moeder het aan u samen had nagelaten. Ach nee, zegt die jongen, overtreft zichzelf. Ik dacht dat ik al zijn vreemde verhalen kende, maar. de wens is vaak de vader van de gedachte, nietwaar? U had zeker niet verwacht dat het hier zo kneuterig zou zijn. Ja, ik meen me te herinneren dat een van zijn aanstaande oud-finish voorgespiegeld kreeg. en het laatste snufje op sanitair gebied. Ik zei u al dat u niet de eerste bent. Er zijn er meer geweest, in alle soorten en maten. Raymond doet niet moeilijk over de meer subtiele aspecten, hè? zolang ze maar beloven hem hier weg te halen. Maar, er alsjeblieft niet te veel waarde aan. Verder dan een paar akkers komt hij toch niet. Oh, voorzichtig, voorzichtig alsjeblieft met uw hakken. Het hout. Het is duur, eiken. Hartelijk, ja, ik ben blij dat u vandaag gekomen bent. Prettig te weten dat er mensen zijn zoals u, die me met mijn zware verantwoordelijkheid willen helpen. U ziet, en u ziet het heel goed, dat hij een gevoel van vrijheid nodig heeft. Ook al is hij helemaal niet van plan daar gebruik van te maken. Daarom zullen u en ik het hem hier zoveel mogelijk naar de zin maken, nietwaar? We houden van nu af aan samen een oogje op hem. Zonder op zijn leugentjes en romantische vluchtneigingen te letten. Nou, goed... Ik zal er niet langer ophouden. Samen kunnen we de weg voor hem effenen. Zorgen dat hij die buien van onzekerheid, die melancholieke stemmingen, de baas wordt. Voorzichtig ons gewicht in de schaal leggen. Om hem zijn zelfvertrouwen terug te geven. Hoort deze kast ook bij de behandeling? Of laat u hem die timmeren uit eigen belang? Ik hem laten timmeren? Dat is zeker weer een van zijn fraaie verhalen. Ik hem? Nou, dat monsterlijke kreng, is zijn idee. Hij gaat bij u weg als hij hem klaar heeft. En die onzin gelooft u? Hij heeft het me plechtig beloofd. Nou, en we weten allemaal wat zo'n belofte waard is. Hm? Als hij hem klaar heeft, gaat hij weg met mij. Al is maar voor een korte vakantie. Of probeert u het hem soms aan te praten? En is het uh, uw ideetje? Want zo piepjong bent u kennelijk ook niet meer. Hoe, hoe juist? Nou, u bent nooit getrouwd, hè? Bang dat de kans verkeken is, hè? En dan zwakkeling aan de haak slaan... en onmogelijke dingen laten beloven. Iedereen heeft diep in zijn hart zo zijn eigen plannetjes. Hele lelijke plannetjes die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar dat soort mensen krijgt zijn trekken wel thuis. In de kast... Een spel in twee delen van Maggie Ross, dat werd vertaald door Ina Neseker, werd Raymond gespeeld door Marcel Maas, Paul van Gorkum speelde Thompson en Gerry Mantel, Claire. Claire's ouders waren Willy Brill en Frans Coxhorn. Mevrouw Krabb werd gespeeld door Maria Lindes, Ward door Wim Kouwenhoven. Twee jongens, Paula Major en Angelique de Boer. De regie had Ad Leupler.